Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij het hotel in Albergen is vannacht brand geweest... Hoe die kon ontstaan is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt of de brand is aangestoken. Een struik naast het hotel is weggebrand. Ook is een deel van de gevel zwart geblakerd. Het gaat al een tijdje over dit hotel in Twente. Het is verkocht aan het COA dat er een asielzoekerscentrum van wil maken. Maar daar kwam in het dorp kritiek op. De gemeente zei dat het besluit als een verrassing kwam. En in het dorp is meerdere keren geprotesteerd. Vanmiddag is daar zelfs een rechtszaak over. De hoteleigenaar wil dat zijn pand toch niet wordt verkocht aan het COA. Een van de Nederlandse militairen die afgelopen... Afgelopen weekend werd neergeschoten in Amerika, is overleden. Hij was samen met het Korps Commando Troepen in de VS op oefening. Voor hun hotel in Indianapolis werd geschoten. Het is niet duidelijk waarom. Er gaan verhalen rond dat er een ruzie aan de gang was. Drie Nederlanders raakten gewond bij de schietpartij. Met twee van hen gaat het redelijk oké. Okay. En één van hen is nu dus overleden, zegt het ministerie van Defensie. In Noordwijkerhout is iemand overleden bij een onbemand tankstation. De automobilist was tegen een pilaar gebotst waarna de auto in brand vloog. Die auto is helemaal uitgebrand. De brandweer heeft wel kunnen voorkomen dat het vuur oversloeg naar de rest van het tankstation. En vandaag gaan NS-medewerkers weer verder met hun estafette staking. Ze rijden vandaag niet in Noord-Holland... Deze treinreiziger laat zich in ieder geval niet kisten. Hij pakt gewoon de bus. Ik heb het een beetje opgeschreven van uh, waar ik uh, allemaal heen moet. Uh, ik moet nu naar Pudemarijn toe en daar moet ik overstappen. En die gaat als het goed is naar uh, Amsterdam Centraal. En dan van Amsterdam Centraal moet ik weer even een stukje lopen. En dan ben ik hopelijk bij de bestemming waar ik wezen moet. Ja, de NS'ers eisen een hoger lonen dan lagere werkdruk. Maar hun baas wil daar nog niet aan toegeven. De stakingen duren nog tot en met woensdag.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 Er staan een paar flinke files door ongelukken. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam tussen Maarsen en Apkoude... 13 kilometer met een half uur vertraging. De rijbaan is daar inmiddels wel weer vrij. De A9 diemen richting Amstelveen. Daar is een ongeluk gebeurd bij Gaasperdam. De hoofdrijbaan is dicht. Al het verkeer wordt er langs geleid via de parallelbaan. De vertraging vanaf de A1 is ongeveer 25 minuten. A27 naar Almere. Langzaam rijden tussen Bildhoven en Knaal. 7 kilometer met een kwartier vertraging.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 Her name A self-assed blind, she lost her youth and she lost a Tony. Now she's lost her mind. And Zo doet als jij je zo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 Ik kan het wel, het is beter dat ik ga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 je man en daar is het ook bij gebleven, en iets anders verwachten we ook niet. Van zon... Love's right here love's right here to stay Thank you. Van de zomer op CFM. Hoe je nu, overal. Hoe je nu, overal. Iedere en weer. CFM, Yalla, Say my love, I'm a See you for you all year, come play Like a mess right here Do whatever I like, get weird, okay Let him disappear Say whatever you want to hear Just say Disappear. Say whatever you want to hear, just say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 I'm glimpsed in the zone. En zo.